Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Amsterdam is massaal gedemonstreerd tegen het Israël- en Gaza-beleid van het kabinet. Aan de mars deden volgens de organisatie 250.000 mensen mee. Dat zouden er net zoveel zijn als de eerste twee rode lijnbetogingen bij elkaar. De deelnemers, vaak in het rood gekleed, liepen van het museumplein door de Amsterdamse binnenstad. Daarbij was de route zo vol dat een deel op het plein bleef staan. Het protest was georganiseerd voor mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Oxfam Novib. Er deden ook enkele Joodse organisaties mee... die het niet eens zijn met het beleid van de Israëlische regering. De eerste vier Nederlandse opvarenden van de schepen... die naar de Gazastrook wilden, hebben Israël verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat ze naar Madrid worden gevlogen. Daar worden ze opgevangen door medewerkers van de Nederlandse ambassade in Spanje... In een bericht op X meldt het ministerie dat eraan wordt gewerkt... om ook de zes andere Nederlanders uit Israël weg te krijgen. Honderden activisten wilden met een aantal schepen hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël stond dat niet toe, onderschepte de vloot en arresteerde alle mensen aan boord. In Slovenië is een zoektocht bezig naar drie vermiste bergbeklimmers. Ze komen uit Kroatië en zijn vrijwel zeker bedolven onder een lawine. De Sloveense Alpen werden vanochtend getroffen door een koufront waarbij veel sneeuw viel... Volgens Kroatische media hoorden de drie bij een groep van zeven. De vier anderen bleven vanwege het weer achter in een schuilhut. De Grand Prix van Singapore is gewonnen door George Russell. Max Verstappen, die ook achter Russell aan de Formule 1 wedstrijd begon, eindigde als tweede. In het WK-klassement is Verstappen nu verder ingelopen op Oscar Piastri. Het verschil met de leider in het klassement is nu 63 punten. Het klassement voor de teams is dit jaar met nog zes wedstrijden te gaan al beslist. McLaren is nu wereldkampioen bij de constructeurs. Het weer vooral in de oostelijke helft van het land nog buien. En tussendoor kans op wat zon. Vanavond opnieuw kans op regen. Morgen overwegend bewolkt en soms wat regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Tine van Heringhuizen, momenteel duo-commissielid voor het CDA, wordt de nieuwe wethouder van Bloemendaal. En daarmee is het college van BMW weer compleet. Vanavond zal er in de raad over de benoeming worden gestemd, hoewel dat vooral een formaliteit zal zijn. Tine, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en uh, voordat ik mijn felicitaties overbreng, want dat is natuurlijk uh, het allereerste. We hadden uh, afgesproken om te tutoyeren, dus, dus dat hierbij. Um, van duo-commissielid naar wethouder, dat is voor mij alsof je vanuit het pierenbadje in één keer moet afzwemmen voor je C-diploma. Ja, uh, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, voor mij voelt het ook als een uh, mooie volgende stap. Um, als duo-commissielid zat ik al dicht op de inhoud, uh, maar was natuurlijk verantwoordelijk voor een van de drie commissies. Uh, ik ben ooit begonnen als uh, duurcommissielid voor de commissie Samenleving. Uh, Na een jaar ben ik geslietst, um, omdat mijn uh, collega dat graag wilde, naar de commissie uh, Bestuur en Middelen. Uh, en dat leek me ook interessant. Uh, dus uh, wat jij ook zegt, uh, in het pierenbad uh, moet je, uh, ga je alles leren. Dus uh, zo heeft het ook gevoeld de afgelopen jaren. En um, het mooie van een wethoudsfunctie is um, dat je dan ook echt knopen mag doorhakken, echt in de uitvoeringsrit, dus ook echt dingen mag doen en in gang mag zetten. En um, dat is natuurlijk ja, aan de ene kant heel spannend, uh, maar vooral ook uh, een grote motivatie voor mij om ja te zeggen. En welk gedeelte vind je dan het meest spannend? Nou, de... Um, uh, uh, het is natuurlijk een andere rol, dus ik zit uh, feitelijk aan de andere kant van de tafel, zeg maar, met de vergaderingen. Um, en um, we hebben uh, best een pittige uh, raad en raadleider. <laughs> dat uh, zal niemand ontgaan zijn. En aan de ene kant uh, is dat heel leuk, want het, is, het voelt ook een beetje als topsport. En uh, um, dat heb ik uh, in mijn jonge jaren uh, altijd gedaan. Dus, zeg maar, dus ik hou van, van uitdagingen. Um, en, uh, en het is nieuw. Dus ja, dat is vooral het is gezonde spanning, zou ik maar zeggen. En wat heb jij in je dat jij dat ze juist jou naar voren hebben geschoven? Ja, dat zou je eigenlijk moeten vragen aan ah. uh, degenen die mij naar voren hebben geschoven. Ik heb het eigenlijk niet zo over gehad. Um, Want wie, maar, wie, wie ja. hebben jou naar voren geschoven? Um, ja, ik, ik, um, ik ben benaderd, of wij, de fractie is benaderd um, door de collegepartijen. Um, en uh, die hadden eerst in eerste instantie gevraagd... willen jullie als CDA-fractie uh, aansluiten bij het college? Um, en uh, zouden jullie een wethouder willen leveren? En um, daarbij kwam wel ook meteen de vraag van... zou jij willen nadenken of je daar... Um, uh, voor openstaat. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik had daar niet eerder over nagedacht. Maar, ja. Dus voor mij vond dat ook als een grote verrassing. Um, uh, nou ja, het is ieder bekend dat, uh, dat uh, best wel wat stof uh, heeft doen opwaaien... ook binnen onze gelederen. Um, Ons bestuur uh, stond uh, eigenlijk achter... in eerste instantie hebben we gezegd, nou, laten we even kijken of we dat kunnen en willen... Um, ons bestuur vond dat een goed idee om wel um, de handschoen op te pakken... Um, en uh, mee te gaan de besturen. Uh, nou, zoals je weet zijn er, waren er twee fractieleden die daar minder enthousiast over waren. Um, en uiteindelijk is, is, heeft dat geresulteerd in dat we vanavond um, een nieuw raadslid... en twee nieuwe commissieleden en een nieuwe wethouder gaan beëdigen... om met een hele frisse nieuwe ploeg met veel energie... De laatste, nou, zeg tien maanden in Bloemendaalmese besturen. Is, is dat even terugkomend op wat je zegt? Hè? Want inderdaad, er zijn er twee opgestapt. En dat heeft vooral te maken met de manier waarop dat is gegaan. Begin je daarmee voor jouw gevoel op een achterstand? Of zeg je het een staat los van het ander? Ehm... Um... Ja, nou, eigenlijk is het een, een nieuwe start, zo voelt het... Met, uh, met een nieuw team en nieuwe mensen. Ik vind het natuurlijk erg jammer dat het gebeurd is... Uh het was niet uh, mijn keuze en zou het niet mijn keuze geweest zijn <laughs> om dat uh, op deze manier uh, te doen. Uh, tegelijkertijd uh, stond ik in augustus in mijn eentje voor uh, en dacht, oké, okay, uh, wat nu? Um, nou, daar zei, waren heel snel uh, mensen uit onze geleden die zeiden... nou, um, we pakken de handschoen op met jou, uh, we hebben tijd uh, beschikbaar gemaakt... Uh, stappen in als raadslid en als duo-commissieleden en laten we onze verantwoordelijkheid nemen en uh, Bloemel mee besturen. Dat was uiteindelijk de vraag die aan ons gesteld was. Ja, ja en daar heb jij dus uiteindelijk volmondig uh, ja op gezegd. Had het Thuisfront nog wat in te brengen of dacht jij, uh, nou ja, misschien ook als topsporter vroeger dit is een uitdaging, dit ging ik doen? Duis ah, vond dat zeker iets in te brengen. Die hebben we ook echt uh, met args gevolgd, het hele traject. Um, want uh, nou ja, er komt uh, best wel iets bij kijken. En zeker uh, met alle ontwikkelingen binnen onze eigen gelederen. En uh, nou ja, je moet natuurlijk ook met de collegepartijen om tafel gaan zitten. Um, weet je wat staat er nog op de agenda? Uh, kunnen we ons daarin vinden? Um, en uh, ik moet zeggen, mijn uh, startpunt is uh, enthousiast, uh, maar ze zien ook dat het een, uh, uh, een klus is, zeg maar. Of enthousiast, dat, uh, ze zijn echt super trots, dat is een woord, zeg maar. Ja. <laughs> ze, zien, ze zien ook dat het, dat het een pittige klus is, is uh, maar uh, ze staan echt wel um, volledig achter me en dat is wel echt fijn. Ja. Ja. Ik... En er liggen heel veel dossiers hè? en best wel lastige, uitdagende dossiers. Je zei net al, het komt veel op je pad en dan heb je ook nog uh, nou ja, de samenstelling. Het is, uh, nou, Bloemendaal weten we, dat is sowieso, moet je wel je mannetje kunnen staan. Welk dossier vind jij uh, lijkt jou de grootste uitdaging? Um, nou ja, er zijn inderdaad nog een aantal dossiers die op de rol staan. Uh, we gaan uh, in november um, uh, richting de begroting. Uh, dat is altijd, ik, ik vind het heel fijn uh, dat ik daarbij ben dan als wethouder. Um, als CDA hebben we toch uh, ook echt wel um, een groot hart voor de sociale kant van de samenleving... Um, en uh, om daar ook uh, onze inbreng uh, in te brengen en, en in mee te praten. Um, dat is sowieso altijd een van de, de grote... en dat is de begroting voor 2026, dus dat is eigenlijk al voor volgend jaar... Um, en uh, tegelijkertijd uh, is uh, woningbouw en woningen... en wonen, dat is sowieso een groot nationaal thema... Van, zijn er genoeg uh, woningen. Uh, en in Bloemendaal is dat helemaal een uitdaging. Want uh, we zijn een groene gemeente... en dat willen we ook graag zo houden. En we, zijn, uh, we houden van uh, ruimte en, en groen. Dus we moeten heel creatief zijn... in uh, hoe we toch uh, woningen kunnen bouwen... Zeg maar, en bijbouwen, om... Uh, ja, de groeiende vraag naar woningen, daar toch in te kunnen voorzien. En dan nog heel even terugkomt. Vanavond wordt dus, zoals ik al zei, dan wordt er een klap opgegeven. Nou, het is vrij duidelijk welke kant die opgaat. Dus nogmaals gefeliciteerd met je wethouderschap. Maar er zijn ook tegengeluiden vanuit de oppositiepartijen over je benoeming. En, en dan inderdaad de manier waarop het is gegaan. Een, een potentiële lunch met Rolf Harder die buiten weten van... Um, het CDA is gegaan, alles opgeteld. Vind je, kijk je dan, ben je enthousiast om daar vanavond heen te gaan of denk je, ik moet dat ook adresseren? Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat laatste zeker. Uh, en ik weet ook dat niet iedereen uh, enthousiast is over uh, de benoeming en mijn benoeming. Uh, ja, en dat is dan waarschijnlijk niet persoonlijk, ver vermoed ik. Nee. Wat, maar weet ik niet hoe jij dat gaat opvangen. Nee, dat, dat wordt ook gezegd zeg maar tegen mij, dat het vat het, het niet persoonlijk op. Ja. Um, en uh, ieder heeft daar zijn eigen redenen voor en uh, heeft daar ook recht op om zijn redenen voor te hebben. Dus ja, dat is nou eenmaal zo. Um, en um, ja, ik denk dat uh, uh, een ieder ook wel met me eens is dat um, de portefeuille van eh uh, nu niet is, uh, die eigenlijk verdeeld is zeg maar over twee wethouders die al een volle portefeuille hebben. Ja, dat, dus de voormalige portefeuille uh, ja. van van Gamri? Ja, klopt. Ja. Dat, uh, ja, dat die onderaan de ladder bungelt qua. Um, uh, ja, ...capaciteit om daar tijd en energie in te stoppen. En ja, dat is niet in het belang van de inwoners van Bloemendaal en de gemeente... ...als dat nog langer gaat duren. Um, en uh, nou, alle raadsleden zijn er wel over eens dat er, uh, dat er gewoon bestuurd moet worden. Er ligt een agenda en er ligt een opdracht. Uh, dus ik denk, nou, ja, we, gaan, uh, we moeten er even doorheen. En ik heb ook wel alle vertrouwen in dat we dat met elkaar op een goede manier kunnen... Uh, Um, voortzetten. Waar kijk jij het meest naar uit als wethouder in, in de gemeente waarin je woont? Ja, um, Ik uh, het, ja, het meest naar uit. Dat is een lastige. Het is lastig omdat ik uh, volgende week pas met de andere wethouders om tafel ga zitten en de burgemeester om de portefeuilles te verdelen, zeg maar. Ja. Um, maar ja, wat ik wel echt uh, heel leuk vind en waar ik ook echt naar uitkijk, is. Uh, uh, dat ik er gewoon ook echt uh, in de gemeente waar ik zelf woon, zeg maar, en waar mijn kinderen zijn opgegroeid en graag nog terugkomen. Uh, dat ik daar wel echt iets kan betekenen. En uh, ik merkte het gisteren alweer gebeld door uh, een inwoner hier in Bloemendaal. En ja, een gesprek met zo'n inwoner heeft wel ineens meer betekenis. Omdat ik ook echt iets kan doen. Ja. Heel veel succes, heel veel plezier. Uh, Tine van Herikhuizen, vanaf nu wethouder... of nee, wacht even, vanaf vanavond 8 uur... naar alle waarschijnlijkheid zeer waarschijnlijk... Uh, wethouder van Bloemendaal. Dank je wel. Zeker, dank je wel. Regio Radio. Een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. <middel>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 Goed, het is Victor Bol. Victor, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen daar, daar Victor. is hij. Ja, ja. Uh, Victor is uh, nou, ja, bekend als Imker, hè? Maakt ja. uh, heerlijke honing. Een persoon voor het slaan. slaan. Uh, <laughs> uh, maar Victor, die is tegenwoordig ook druk bezig... met de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Dat klopt, hè, Victor? Ja, klopt helemaal. Alleen uh, nog steeds bezig, of niet? Want ik heb uh, eventjes uh, pauze genomen. ik heb er meer dan 300 uur in zitten. Echt waar? Ja, is dit dus zo'n uh, groot ik... probleem? Wordt het zo'n groot probleem? Ja, en dat is nu op het moment een klein probleem, maar de komende jaren krijgen we echt uh... ja. problemen. Maar leg eens uit, wat is de... Die vallen wat... van de provincie, dus... Uh... Leg, leg eens uit, wat is de Aziatische hoornaar? Ja, het is een uh, Exo die niet in Nederland hoort. We hebben ook een Europese hoornaar, die is een stuk groter, lijkt op een desp. Alleen de Aziatische iets kleiner, donkerder, gele pootjes en uh, gele baan achterop zijn onderlijf. En ja, die hoort hier niet thuis. Maar, maar wat, wat is er zo gevaarlijk aan? Nou, uh, als je in de buurt komt van een nest, dan uh, word je echt aangevallen. En ze eten veel meer insecten dan de Europese. Maar ook insecten als bijen, hè? En 12 kilo. Zo, en het, uh, per dag. Nee, toch? Er meer dan honderdduizend individuutjes. En dat is niet alleen bijen, maar ook vrienden, kevers en andere insecten. Oeh. Dus, uh, ja... En ja, omdat erbij uh, ook de, de sprake komen is het omdat dat natuurlijk met uh, vele getaligen bij elkaar zitten. Dus een makkelijke prooi voor de horde, ja. die ontdekt hebben dat ze dan uh, ja, als een all-inclusief uh, alleen maar heen en weer hoeven te vliegen. Ja, hoe is dat beestje hier gekomen, Victor? Uh, het is een vrachtschip met uh, Chinees Pousseline uh, in Frankrijk. Daar oh. In oh ja. En, en hoe krijgen ze. Denk je dat je de, de komende jaren niet zou lukken om ze weg te krijgen? Of? Nee, ze. Frankrijk opgegeven, België hebben ze het opgegeven, waar? In Nederland hebben ze het sinds kort ook opgegeven. Er wat, wat, wat, wat wat we con... niks meer opgeruimd. Wat is de consequentie daarvan? Uh, de consequentie is dat op het moment dat zeg maar, de prinsessen geboren worden. Ja. Dat zijn per Nest uh, ongeveer 350. Oops. Stel dat we hier in Zandvoort nog een aantal nesten niet gespot hebben en dat is het geval. Ik heb nog één nest op de kermen. Die gaan we van de week ruimen. Die zit op uh, 16, 17 meter hoog. Uh. Dus die kunnen niks meer produceren, maar ja, de nesten die we niet gevonden hebben. En als daar de koninginnen uitkomen, ze vliegen ongeveer uh, 50 kilometer uh, ver. Dus dat verspreidt zich heel snel. Uh. We hebben nu tot half Nederland uh, zitten we onder de Aziaten. En volgend jaar zitten het tot aan de, ja, de Tessel. Ze zullen niet op het eiland komen, want dan moeten ze de zee oversteken. Dat willen ze niet. Oh, Tessel hebben we ook al een melding gekregen. Oh, vervelend Nee, wat, wat is de consequentie als je, als je gestoken wordt? Uh, ja, als je niet echt allergisch bent, dan heb je een aantal <coughs> flinke, flinke last van. Ik ben in mijn hand gestoken en in mijn kaak. En ik was immuun voor bijensteken, maar deze er komt wel even in. Maar ben je allergisch, ja, dan heb je een probleem. Er zijn sterfgevallen al bekend, ook in Nederland. Zo. In Frankrijk meerdere. En van de week nog iemand aangevallen. en die lag op straat. En de hulpdiensten konden er niet bij komen. omdat er ook uh, allemaal. Uh, ordenaars aanvallen deden. En pas nog in België op een tribune. waar van. Uh, 17 man gestoken waren. en 6 naar het ziekenhuis moesten. Zo. Dus ja. Ja, dat is wat, uh, wat te verwachten, zeg maar. Dat, dat klinkt niet uh, erg optimistisch, inderdaad. Maar jij zegt net van: uh, ze hebben het in Frankrijk, België opgegeven en nu in Nederland ook. Maar dat betekent dat ze niet meer uh, geruimd worden, zeg maar? Nee, zeg maar, de, voorheen hadden we nog een subsidie vanuit de provincie. Ja. En er is echt heel veel geld naartoe gegaan. Uh, maar uh, ze zijn ermee gestopt. Ja. Dus onder de A5 of A4 of A12 uh, wordt al niks meer gedaan. Als je daar een melding doet. Krijgen terug dat er niks meer gedaan wordt? Oh ja, meen dat ja? Dus dat betekent dat het enorm zich gaat uitbreiden dan? Ja, dus ik heb de gemeente Zandvoort al gewaarschuwd. Ze bereid je voor de komende jaren op een ja grote aantal hordenaars die binnen je gemeente zich gaan vestigen. Ja, en wat zeggen ze dan? ja nou, niet veel. Jammer genoeg. Ja, dat begrijp ik. Ze, ze, ze bedanken me dat ik actief ben geweest. Ja, ja. Hey, maar je het over... Van, uh, probeer uh, zeg maar een team samen te stellen binnen je gemeente in de polsoenen. Die, die zeg maar als eerste zeg maar in aanraking komen met prim primaire nesten van, uh, van het jaar mm -hmm. Die zitten laag. En dan komen de zomernesten, die komen boven in de boom zitten. Dus stel ook een paar mensen binnen de brandweer... Uh, ja. Die zeg maar uh, van de hoed in de rand zetten. En, en zorg dat je materialen in huis hebt in zo'n ja. Dat als, je, als er wat uh, is dat je aduklaat kunt reageren en het weg kan halen. Je had het net over subsidie, hè, Die de, uh, door de provincie Noord-Holland werd... Uh, een andere vorm van subsidie is ook uh, gemeentelijke subsidie. Uh, ja. Nou heeft Patrick Berg van OPZ... hij vragen gesteld over het feit dat jij... Uh, geen subsidie van 4.000 euro zou kunnen krijgen... voor de aanschaf van een speciale lens ja, die tot klopt. 18 meter reikt. He, met een cameraatje, en bijbehorende apparatuur... Uh, ...zodat het nesten effectief bereikt kunnen worden. Waarom krijg je waarom krijg jij dat geld niet? Nou ja, ze willen het liever niet aan particulieren uitgeven. Dus ik heb al gezegd toen van... ...ik hoef het persoonlijk niet te hebben. Huh? Stationeer die materialen bij de remise of bij de, bij de brandweer. Huh? En als het nodig is, kunnen we het daar ophalen. En, uh, en de mensen die tegen die tijd misschien ook binnen de groep komen... ...van de gemeente zelf, van de uh, remise en van de brandweer... ...ja, die hebben het materiaal paraat. Ja, maar... Een... En de rest nog geen terugkoppeling op geweest. Ja, nu begreep ik wel dat ze een, een Imkervereniging vereniging in Haarlem uh, hebben door de gemeente Zandvoort. Ja. En waarom doen ze dat We wel dan? Ik heb een vraag over gesteld van, ja, waarom is dat gebeurd? Ja. Terwijl er geen mensen actief zijn vanuit uh, die vereniging hier in Zandvoort. Uh, ja, daar uh, kreeg ik ook niet echt een antwoord op. Ja, daar kunnen ze toch een antwoord op geven? Ik bedoel, er is toch iemand die bepaalt uh, waar die subsidies heen gaan? Ja. Dat zou, zou je zeggen, hè? ik bedoel... Uh... Ja. Maar die, die, die antwoorden op die vragen van Patrick Berg zijn nog niet uh, bekend, hè, geloof ik. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik denk is dat ze er heel lang over gaan doen, denk je ik niet. Ik kwam er eigenlijk mee in gesprek omdat ik daar mijn me, me bakken met hordenaarnesten uh, breng om in de vieze te zetten. oké. Okay. Bakken... Hoe, hoe, hoe doe je dat? De, de, de, de bestrijding van deze hordennaarnest? Ja, je mag in Nederland geen uh, gif gebruiken. Geen wat? Gif. Geen gif. Oh, nee, nee, oké. Okay zou er wel in een van de natuurlijke aarde, maar dat uh, is niet goed gekeurd om uh, wespen te bestrijden. Dus dat uh, mag je ook niet meer gebruiken. Huh? Dus uh, Het is uh, de bedoeling dat je ze levend vangt. En ik kan je vertellen, als je voor zo'n nest uh, op uh, 28 meter hoog, die ik uh, een aantal weken geleden had, en uh, zo'n nest stormt leeg en je wordt aangevallen aan alle kanten, dan weet uh, ja, dus je de, niet wat er gebeurt. Kunnen kan me voorstellen. Hoe staat het? De... Weer eruit te zagen en uh, mee te nemen in de grote plastic box. Huh? Die gaat aan de vries heen. De vriezer in. En dan, dan, dan, de dagen, en dan zijn alle larven en alle. Uh, gedood. Ja, zijn dood. Ja. Hoe, hoe, staat de partij, partij, voor partij, hoe staat de Partij voor de Dieren hierin? Uh, ja, dat is de enige manier om te doen. Dus, <laughs> nee, begrijp ik. <laughs> en, ja. ik en, en ik hoop dat de Partij van de Dieren zich juist hard gaat maken. voor ja. het bestrijden van de Aziatische ordenaar. Want uh, solitaire insecten die uh, straks te prooi vallen, ja. die zijn we allemaal kwijt. We hebben nu bijna alle solitaire bijen en insecten die staan op de rode lijst. Mm -hmm. En maar, als nu door het uh, probleem van de Aziatische woorden naar de bij komt... ...dan gaan er heel veel soorten verdwijnen uit mevallen, die we nooit meer zien. Maar hoe is het probleem in Azië hiervoor? <coughs> Ik zou het niet weten. Want het is natuurlijk, uh, kijk als ze daar vandaan komen, dan zijn daar ook wel een paar ja, je... Aziatische oren naar... Dan moeten we ze eigenlijk terugsturen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik denk het ook. Dat ze daar worden opgevangen. Nee, maar nee. Dat, dat, is, dat is geen, uh, geen, geen uh, informatie over hoe, wat het probleem in, in, in het oosten uh, van de wereld is. Nee, dus uh, hebben wij nog geen informatie teruggekoppeld gekregen. Oké, okay. jij zegt uh, dat je er al 400 uur uh, hebt ingestopt? Nee, meer dan 300. 300, oké, okay. maar dat is, ja. dat, is, dat is een hoop tijd. Maar jij bent ja, er nu ook mee gestopt, begrijp ik, ja, of niet? zit alleen, doen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar je bent er ook niet mee gestopt, dus? Ja, ik heb nu dus uh, uh, de handel in de ring gegooid... en ik heb het ook bij de gemeente neergelegd... dat, uh, dat nu even de verantwoording voor de bij u ligt... Uh. Nou ja, maar ze moeten wel iemand uh, uh, hebben die, die een beetje kijken heeft uh, hoe je dat moet doen, of niet? Ik heb uh, daarin uh, mijn informatie gegeven dat ik uh, altijd bereid ben om uh, toelichting te geven, zelf een lezing te geven, zodat mensen in Zandvoort en ook zeg maar, van de GroenDienst weten waar ze, uh, wat ze, waar ze te wachten staan. Te... Ja. Daar heb ik ook geen terugkoppeling van gegeven. Nee, uh, ja, ja, daar zijn ze ook niet zo heel uh, sterk uh, allemaal moet ik zeggen. In. Uh, maar er uh, ja, zitten weinig mensen op te wachten om uh, dat te gaan doen, denk ik. Hè? Dat is het gevaar oplevert. Dat, op dat ik ook. Wat we straks krijgen is dat als de subsidies vervallen, dat je allemaal wildgroei krijgt van bedrijven, die straks uh, melding gaan maken van dat ze ze willen verwijderen. En ja. Dat gaat het klauwen voor geld kosten. Dus ja. Ik weet nu er of studies verleiden. Leiden... Hm. 750 tot 1000 euro per week. Zo. Zo. Dat is lekker op, ja. Ja. ja. ja. hebben in Den Haag uh, de supermarkt. Ja, ga en uh, ja, van andere gemeentes ook. Hm. Dus, uh, nou ja, we gaan er de komende jaren. Uh, uh, weinig plezier beleven aan de Aziatische uitstoot Nou, begrijp ja. ik al. Dus ik hoop dat de gemeente gemeenteraad reageert, hè. Uh. Want we hebben heel veel wandelaren straks in het waterleidingduin en in onze eigen duinen. En ook in het centrum, want er zijn nu al plekken bij de Koninginweg waar je niet in de tuin kan zitten. Oké. Okay. Uh. Oké, okay, nou goed, uh, Victor. We gaan het uh, meemaken wat het uh, allemaal gaat opleveren. Succes uh, verder. Succes verder. En, uh, ja, ik hoop ik, ik jou... wil in mijn klant verder helpen, want die staat al... Oh, die op... staat al op, <laughs> op zo'n honing te wachten. Nee, dat begrijp ik. Hey. Hey, uh, uh, hartstikke bedankt, Victor. En uh, fijne dag nog, hè. Graag gedaan. Oké, uh, okay. okay. hoi, hoi. Bye. Whatever Lola wants. Lola gets. Make up your mind to have No regrets no regret. Recline yourself Resign yourself You're through I always get What I aim for And your heart and soul Is what Ever a Lola wants, Lola wants, Lola gets. Lola gets, take off your coat, don't you know you can't win, can't win, you'll never, never win, you're no exception to the rule, I'm irresistible, you fool. You're no exception to the rule I'm here a gesture but you feel giving Het kabinet moet nu asielbeleid op orde maken. Zo staat in de brandbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan demissioneer premier Dick Schoof. Deze noodkreet wordt gesteund door alle de commissarissen van de koning. Want zo onderstrepen zij. Gemeenten doen wat ze kunnen, maar door gebrek aan regie en steun vanuit het kabinet lopen zij vast. Een van de twaalf commissarissen die zijn steun uitsprak is Arthur van Dijk van de provincie Noord-Holland. Arthur, goeiemiddag. Goedemiddag. Voordat we beginnen, uh, mag ik je weer tutoyeren? Zeker. <laughs> uh, nou, het stond al in die brief en jullie onderstrepen dat. Hoe vast lopen de gemeenten en, en wat zijn daarvoor dan de, vast, de voornaamste redenen? Nou ja, ik denk dat we het bijna dagelijks in het nieuws uh, meemaken... dat een, uh, een burgemeester of een raadsvergadering wordt verstoord... en uh, ja, ik zou bijna zeggen met gevaar voor eigen leven zijn burgemeesters en gemeenten de wet aan het uitvoeren. Want uh, volgens de spreidingswet uh, hebben zij een, uh, een verplichting om asielzoekers op te vangen. Dat moet natuurlijk in ordentelijke gebouwen gebeuren. En we zien wat, uh, dat er op dit moment echt steun uit Den Haag ontbreekt. Sterker nog, er, is, uh, er wordt beleid gemaakt wat er haaks op staat. En neem een voorbeeldje, de, de voorrangsregeling voor statushouders. Die, uh, daar is de wens in Den Haag om, da om dat af te, te, te schaffen en daarnaast... Uh, de spreidingswet wordt eigenlijk ook niet uitgevoerd... want gemeenten die op dit moment niet willen meewerken... zouden eigenlijk conform die wet... Uh, uh, toch enigszins uh, gedwongen moeten worden om het wel te doen. En dat gebeurt natuurlijk niet. En aan de andere kant zien we ook dat burgemeesters moeite krijgen. In maart uh, volgend jaar zijn de verkiezingen. Ja, je ziet dat, dat, dat de politiek het steeds lastiger begint te krijgen. En dat uh, vertaalt zich dan in helaas ook soms gedrag van mensen... Uh, ook richting het openbaar bestuur... Ja, waarbij de veiligheid in het, uh, het gedrang komt. En we hebben daarvan gezegd, ja, nu moet echt Den Haag gaan acteren. Uh, prima dat we met z'n allen nieuw uh, misie, uh, asiel- en migratiebeleid willen. Maar we hebben ook met elkaar het verleden nog op te lossen. En ja, de steun voor de burgemeesters waar ze mee bezig zijn is, uh, is echt zwaar en heel erg noodzakelijk. Ja, en, en zou je dus kunnen zeggen dat juist door het niet doorknippen van welke knoop dan ook, door het niet doorhakken van welke knoop dan ook, uh, vanuit het kabinet, dat, dat al die problemen die er misschien al een beetje sudderden, dat die enorm worden aangewakkerd en nu zelfs escaleren? Nou, de focus is alleen gericht op wat we morgen met elkaar willen bereiken, maar niet hoe we het probleem van gisteren kunnen oplossen. En het is natuurlijk prima dat de politiek wil praten over een beperking van de instroom, ik noem maar wat. Nou, dat moeten we dan ook nog samen doen in relatie met, uh, met uh, Europa. Daar moeten we regelgeving voor maken, asiel- en migratiewetten voor maken. Maar ondertussen uh, uh, slaat dat terug op de gemeenten die op dit moment gewoon met problemen zitten, met opvangproblemen. En ja, als dan de minister bijvoorbeeld zegt van uh, we gaan dan uh, tijdelijk maar mensen onderbrengen bij mensen die al uh, in de sociale huurwoning zitten of iets dergelijks, dan leg je het weer op het bordje van de gemeente. Kortom, de gemeente moet eigenlijk op dit moment de rommel van Den Haag opruimen en ik denk dat de brief, zoals dat ook letterlijk wordt gezegd, de eerste zin van de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is, geachte uh, heer Schoof, leden van het kabinet, het loopt uit de klauwen. En ze worden belemmerd in hun werk. Nou, en ik denk dat we als commissarissen dat ook zien. Uh, volgens die wet heb ik geen instrumenten, maar zit ik wel en coördineer ik uh, de provinciale regietafel, waar al die gemeenten aan tafel zitten. Ja, en het is natuurlijk ook wel uh, verschrikkelijk dat je eigenlijk geen instrumenten hebt om die gemeenten te helpen. En ondertussen... We zitten daar wel met de problemen. En als je zegt, hè, het loopt uit de klauwen... dan is dat, uh, wordt dat ook steeds meer zichtbaar. Uh, we hebben het gezien uh, in Hoofddorp. De, de demonstratie die uh, escaleerde, liep uit de hand. En dan heb ik het nog niet eens over afgelopen zaterdag Malieveld. Wat ook volledig uh, tijdens de demonstratie al uh, uit de hand liep. Is dit dan ook een direct gevolg uh, van het gebrek aan beleid... Uh, op het gebied van asiel uh, door het kabinet? Wat jij zegt, dit is ook een onderdeel van het uit de klauwen lopen en allemaal terug te wijzen daar naartoe? Nou ja, dat vind ik lastig om dat te zeggen. In Den Haag uh, wordt er, uh, de hele dag gediscussieerd of wat de oorzaak is van dit geweld. Het feit dat we op deze manier in Nederland uh, met elkaar omgaan, ik vind dat niet normaal. Ik zou eerder willen zeggen van laten we dat niet normaal met elkaar vooral benoemen uh, en ook tegengaan. En, en ook uh, zeker als mensen... Uh, ...vernielingen aanrichten en dat soort dingen meer... ...dan verdient dat ook gewoon een aan harde aanpak. Maar um, wat natuurlijk wel zo is, is dat de onvrede... ...dat heel veel problemen niet opgelost worden... ...ja, dat is natuurlijk wel iets wat in Nederland speelt. En ik zeg, dat is geen verklaring... ...want ik vind dat uh, rellen ten alle tijden hard moeten worden aangepakt. Demonstreren als een recht, dat mag iedereen in Nederland. Maar uh, rellen, uh, vernielingen aanrichten en uh, dat soort zaken meer... Uh, waarbij ook de veiligheid van politieagenten uh, in het gedrang komt. Dat, dat, dat keur ik te zeerste af. Maar ik denk wel dat mensen op, op dit moment um, um, toe zijn aan oplossingen. En het migratie- en asielbeleid zit daar denk ik ook tussen. Ja. En deze brief gaat daar natuurlijk expliciet over. De gemeente vragen ook aan de rugdenking uit Den Haag. Aan de regie uit Den Haag. Aan duidelijke regelgeving en continuïteit. Echte problemen aanpakken. Uh, maar ook, uh, ook, zegt de brief, pak overlastgevende asielzoekers ook aan. Zorg ervoor dat je, dat je, dat je nou regelt als mensen hier niet mogen zijn... dat ze dan ook terug worden gestuurd. Nou, en, dan, en, en zo zit er, zijn er zoveel zaken die op dit moment lopen... dat ik denk van ja, hoe kun je dan in Den Haag alleen maar bezig zijn met morgen... met de toekomst, met een wensbeeld neerleggen. Maar dat wensbeeld gaat zich natuurlijk uh, niet aftekenen... voordat je het, uh, de problemen uit het verleden hebt opgelost... En, dat is de brief van de VNG en, uh, ja, en, en, en die wordt echt ondersteund door twaalf commissarissen in Nederland. Ja, maar deze vraag die jij net zegt, hè, dat is geen nieuwe vraag. Die heb ik je vaker horen stellen. Wanneer gaan zij nou eens doorpakken? Wanneer gaan ze beslissingen nemen? Dit is iets wat al veel langer speelt. Heel goed en je kunt al die interviews die wij hier eerder hebben gehad, zou je op een rijtje kunnen zetten. Dat hebben we meer, meerdere malen aangegeven, maar het antwoord komt niet. En ook op sommige brieven komt, komt niet eens een antwoordbrief terug. Dus, um, is, dat in... ja, is dat frustrerend? Vind je het frustrerend? Frustrerend, want um, kijk, um, burgemeesters staan heel dicht bij hun eigen inwoners. En, en dat zijn kroonbenoemde, onafhankelijke uh, ambtsdagers die uh, het beste voor hebben uh, met de democratie, met de veiligheid van mensen. En ja, als die dan bij het uitvoeren van de wet uh, voor hun eigen veiligheid moeten vrezen, uh, en dat zien we natuurlijk nu uh, bijna dagelijks op tv. Ja, dan, dan, dan denk ik, uh, kijk, uh, nogmaals, ik heb het niet over de relschoppers die bij wijze van spreken dit soort zaken opzoeken om uh, eens even lekker een relletje te gaan, uh, gaan, uh, gaan trappen. Die moeten we gewoon keihard aanpakken. Maar ik snap wel dat er heel veel Nederlanders zijn die zich zorgen maken. Want weet je, het gaat nu alleen maar over asiel en migratie lijkt het. Maar we hebben natuurlijk nog wel andere problemen in Nederland. Ik denk aan de woningnood, ik denk aan de energietransitie, de netcongestie, uh, het milieu. Op allerlei fronten zijn er nog best hele grote uitdagingen die we ook met elkaar moeten oplossen. Ja, en, um, en, en dan blijft het natuurlijk een beetje, een beetje stil. En daarna gaat het natuurlijk nu langzaam over in de verkiezingsmodus, wat ik ook begrijp. Maar het zou heel fijn zijn dat iedereen ook begrip heeft voor de mensen die dagelijks uh, hiermee te maken hebben. Dat zijn de burgemeesters, maar dat zijn ook de mensen van het COA die dagelijks in die uh, uh, opvanglocaties moeten werken. Dat zijn ook de politieagenten die de veiligheid moeten garanderen. Kortom, al die mensen die dagelijks uh, voor ons aan de slag zijn, uh, daar mag ook wel eens een beetje aan gedacht worden. En ik denk dat die oproep uh, eigenlijk uh, ook achter die brief van de VNG zit van, goh, Den Haag uh, keer je niet af, maar help ons. Ja, ja, dat is een hele mooie gedachte. Ook een hele belangrijke om, om dat ja, toch vaak aan te kaarten. Maar zoals je zei, soms krijg je niet eens antwoord. In hoeverre verwacht je dat dit keer Den Haag wel ingaat op jullie, op de hulpvraag. Hè? Help ons of ze ook daadwerkelijk gaan helpen. En op welke manier? Het is redelijk chaotisch daar. Nou ja, ik bedoel het feit dat we die dat dat dit dat worden gestuurd. Uh, mag een teken zijn. En ik hoop dat de politiek dat oppakt. Uh, in ieder geval. Uh, ik ben niet in het openbaar bestuur gegaan om stil te zitten en nee. niet te luisteren. Maar juist om juist na, om naar mensen te luisteren, met mensen te praten. En uiteindelijk zit de politiek er ook om besluiten te nemen. En uh, dat laatste, uh, dat betekent niet altijd dat er besluiten worden genomen waar iedereen het allemaal mee eens is. Maar niet besluiten betekent dat er dit soort situaties ontstaan. En ik denk dat daar Den Haag een antwoord op zou, uh, zou moeten vinden. En uh, nou, niet zo lang geleden toen het kabinet demissionair werd werd er een, een beetje gevochten om die asielportefeuille, uh, had ik het idee. Meerdere partijen wilden daar graag mee ja. verder gaan. Nou, dan zou ik zeggen, ga er dan nu ook mee verder. Dit is een kans om te laten zien. En nogmaals, uh, wees verstandig, los het probleem van gisteren op. Die spreidingswet is er, daar kun je mee aan de slag. En dat wil niet zeggen dat je voor die spreidingswet bent, maar je hebt gewoon instrumenten nodig om het verleden, wat we met z'n ja. allen ook de politiek hebben laten ontstaan, hè, door... door uh, de bezuinigingen die na 2015, 2016 in die hele keten zijn doorgevoerd... hebben natuurlijk veroorzaakt dat die keten... Uh, uitgedund was, zou je kunnen zeggen. We zitten nu in de situatie dat we dat moeten oplossen. En dan ontstaat de ruimte ook om na te gaan denken over hoe we dat naar de toekomst op een andere manier willen invullen. Nou ben ik maar misschien... Als dit zo doorgaat, zal na 29 oktober het probleem ook niet oplossen. Nee, dat wil ik, dat ik, dat ik, wat, wat ik wilde zijn. zeggen, we zitten nu met, een, met een, een, een, een kabinet of coalitie van, nou ja, wat is het? 33 zetels? BBB en VVD die alles moeten opruimen. Ik heb er weinig vertrouwen in dat dit soort grote beslissingen en, en vraagstukken die jullie hebben, dat die nu worden beantwoord. Naar andere kant want je zegt het net, we hebben 29 oktober hebben we nieuwe verkiezingen. Maar voordat we een nieuw en goed functionerend kabinet hebben, dat zal ook nog wel even duren. Luister, deze brief van de VNG heeft niks met politiek te maken. Er zitten 150 mensen in de Tweede Kamer ja. die als ze deze, dit signaal goed lezen... ...zich allemaal verantwoordelijk moeten voelen... ...en daarvoor moeten gaan staan. Dat je voor je burgemeester staat... ...en je kroon benoemde in Nederland... ...heeft niets met politiek te maken. Dat ja. is onze rechtsstaat, dat is onze democratie. Dus uh, ik zou zeggen... ...lees allemaal goed die brief daar. De VNG doet geen politieke oproep. Die vraagt gewoon... ...Den Haag neem je verantwoordelijkheid en zorg ervoor dat we met elkaar de problemen kunnen oplossen... en ga je dan richten op de toekomst... om te, om te voorkomen dat we in de toekomst nog dergelijke problemen krijgen. Ja. Dat is de volgorde die we, moeten, uh, die we moeten nemen. Dus het heeft helemaal niets te maken dat er, maar twee, dat er een kabinet zit... wat maar kan rekenen op 32 zetels. Dat is een gegeven. Maar al die andere, ja. 119, uh, 118 uh, zetels, die kunnen niet stilzitten... die moeten zich dat ook aanrekenen. Die zijn er net zo verantwoordelijk voor. Nee. Want dit gaat echt in... ...in de kern om de positie en de rol die gemeenten en met name ook uh, burgemeesters in Nederland hebben. Die zitten daar niet voor de politiek, die zitten daar voor het algemeen belang. En daar moet de Haag nu ook voor uh, willen gaan. Ja, en, en dat is heel mooi, dat is ook heel belangrijk en er zit ook heel veel passie op het moment dat je het zegt. Maar je gebruikt ze wel de werkwoorden zouden moeten voelen. Hou er ook rekening uh, mee dat ze misschien dat gevoel wat jij zo sterk voelt... Uh, uh, wat minder hebben op dit moment, zeker omdat we richting de verkiezingen gaan. Nou ja, dat, dat, dat zou een overweging van partij kunnen zijn om, uh, of angst om zich uh, te uiten en uh, afgerekend te worden dat ze voor of tegen zijn. Dat is denk ik een beetje waar we in Nederland in zitten. Je bent voor of tegen, terwijl de grootste groep Nederlanders... ...naar mijn idee nog steeds in het midden zit en uh, die, die uiten zich misschien ook niet... ...omdat ze bang zijn dat ze dan of in een linker of in een rechter of in een uh, voor- of tegenkamp terechtkomen. Politiek moet zich daar gewoon overheen zetten. Als je dit probleem oplost, kies je geen richting. Uh, en uh, dit afgelopen kabinet heeft laten zien dat de richting die ze op wilden alleen maar nog meer chaos heeft veroorzaakt. Dat is ook de, de, de, de oproep eigenlijk van, uh, van de burgemeesters. En laten we dit nu gewoon met elkaar oplossen. En ik weet zeker dat er nu ook al mensen zullen zeggen van kijk hoor die commissaris dingen zeggen. Hij zit in het ene of het andere kamp. Nee, ik sta voor de burgemeesters en hun veiligheid. Ja. En dat geldt ook voor de uh, gemeenteraadsleden die in vrijheid zonder last of ruggespraak moeten zij uh, zeg maar kunnen beslissen. En uh, als dat proces op dit moment verstoord uh, lijkt te worden onder andere door dat soort gewelddadige uh, uitspattingen die we nu uh, de afgelopen tijd zien... ja, dan staat dat proces onder druk. En dat moet niemand willen. Dat heeft niks met politiek te maken. Dat moet gewoon niemand willen. Dat respect moeten we uh, uh, naar de gekozen volksvertegenwoordiging opbrengen. We gaan straks naar de stembus. En dan willen toch alle partijen willen dat er op hun gestemd wordt. Dat is, dat is, dat is precies waar onze democratie voor staat. Maar goed, dat is. Um, maar je hebt gelijk. Uh, het zou zomaar kunnen zijn dat partijen... Uh, net doen alsof die brief niet bestaat. Aan de, andere, bij, aan de andere kant zal ik ze helpen herinneren dat die er wel is. En dat we echt voor, uh, voor onze kroonbenoemde burgemeesters, uh, die, die keihard werken elke dag, dat we daarvoor gaan staan en dat we ze ondersteunen. Arthur van Dijk, commissaris van de Koning en Noord-Holland, dankjewel hiervoor. Regio Radio, elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort.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 It out, and think You're still young that's your fault There's so much you have to go through find a girl settle down Harder to ignore it if it. Regio Radio een samenwerking van ZFM en Haarlem 105. Nou, Paul, jij hebt uh, weer meegedaan aan die 130 kilometer lange tocht van Hoef van Holland naar Den Helder op de ja. kite. Um, voor de derde keer heb je gedaan, hè? Ja, en dat gaf ik wel uh, wat extra glans. Uh, want dat was met mijn buddy. Hij deed het ook uh, voor de derde keer. En dat was ja wel echt super gaaf natuurlijk. Okay, wat, wat doet een buddy? Nou, je, buddy, je vaart in een buddy systeem eigenlijk voor de veiligheid. Want gezien oh, okay. de afstand, natuurlijk, moet je iemand hebben, ja, er kan van alles gebeuren op zee. Ja, uiteraard. Hè, dat je elkaar in de gaten houdt. En, uh, dus je, je vaart altijd in een buddy systeem. Ja. Was het pittig? Eh, nou, ik moet je zeggen, de omstandigheden waren uh, heel goed. Het was een wijze, lekker warm die dag. Dus dat was echt uh, heel fijn. Mm -hmm. Alleen uh, waar ik zelf zeg maar, last van had, was dat ik was begonnen met een vrij kleine kite...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 Ja, dus, dus een heel, heel mooi doel, denk ik. Absoluut. Met... Ja, absoluut. heel leuk om een steentje aan bijgedragen te hebben. Ja, teken. absoluut. Ja. Nou, je hebt het in de vorige keer heb je het al een keer genoemd: dat je ook zelf uh, zeg maar met hartverhalen in je eigen omgeving hebt meegemaakt. Hè? Nou ja, dat, dat was voor mij de aanleiding. Ja, dat dus, was de aanleiding om dit te gaan doen, ja